Dit is de podcast van het iPhone-iPad-vragenuur van Bartimeus van 2 maart 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask bartimeusnl Wilt u deelnemen aan dit vragenuur, ga dan naar de website www.bartimeus.nl i Streepje ask. Dit is de Bartimaeus iPhone Vragenuur van 2 maart. En uh, we zitten met een redelijk vol programma. Dus ik ga de mic lokken en even het programma doornemen en het eerste punt aankondigen. Even kijken, ik loop eerst de hoofdpunt even door. De vragen via iAsk, waar we straks op ingaan. Er wordt wat gevraagd over een NAS-systeem. Uh, over een telefoongids zoek en vind. Ik ken hem zelf niet, maar misschien niet iemand anders hem kent. Astrid had een vraag over Astrid Veldman over springen met de videoplayer. Nou, dat gingen we al behandelen, dus dat komt goed uit. Dan krijgen we een stukje vragen uit de chat: uh, um, tips of trucs. Nummer 4 wordt deze keer Blinkmagazine.nl, waar ik wat over wil gaan vertellen wat daar gebeurt en wat daar toegevoegd is. Ton gaat een verhaal doen over batterijen besparen. Ik ga een stukje doen over de Videoplayer van de iPhone. Ton gaat dan weer een stuk doen over internetradio, als het allemaal lukt binnen dit uur. En dan, als laatste, wat er nog ter tafel komt. Ik geef even de microfoon vrij om te kijken of er nog opmerkingen of algemene dingen zijn, en dan kom ik zo weer terug. Nou, oh, dat doe ik niet zo. Nou. Het ook mogelijk is om het schermgordijn, om daar een andere screensaver voor te kiezen. Dus een schermgordijn of er ook een visueel plaatje of een filmpje zelfs zou mogelijk zijn. Dat is geen prioriteit, maar het is wel leuk. Oké okay, Robert, wil je die even vasthouden voor vragen uit de chat voor zometeen? Dat is bij stukje 2 geloof ik. Um, ik schrijf hem wel even op. Oké, ja. okay, ga ik weer lokken en dan ga ik even kijken wat de vragen zijn die er binnengekomen zijn op uh, e askapenstaartje Selma en Marcel die hadden... Twee vragen, waarvan een, um, een toegankelijke telefoongids. Ze gebruikte nu zoek en vind. En daar kreeg ze allerlei wazige knoppen die uh, haar in ieder geval niet verder brachten. Dus de vraag in de chat is: van wat is de meest toegankelijke telefoongids om uh, mensen en bedrijven te zoeken? Heel veel ervaring mee, maar over het algemeen, in mijn eerste opzicht leek u wel toegankelijk met voice over. Maar misschien zijn er andere ervaringen. Ik gebruik Search It uh, als ik een bedrijf of een telefoonnummer zoek, uh, gewoon search it, dat vind je wel uh, in de iTunes store. Die heeft één groot voordeel, dat is dat je alles per blokje krijgt. En dat is de manier waar ik meestal een bedrijf of een telefoonnummer zoek. En uh, waar je alles handig in blokjes krijgt. Schrijf je dat aan elkaar, Daniel? En Robert, ik hoorde niet welke app jij het over had. Ik zal die straks op de site zetten. Maar ik zal eens uitkijken, omdat hij juist... Robert, welke app had jij... Daniel, ik heb jou gehoord. En Robert, welke app had jij het over het ook gewoon over de app uh, zoeken vindt, waar, uh, ik weet niet hoe ze heet, maar die had daar een probleem mee. Maar uh, in mijn eerste opzicht leek die wel toegankelijk. Even kijken, ik moet de talk moeten uitzetten. Sorry, ja, jullie hebben hem weer. weg. Hey, je bent de eerste, over die ik zie, die er met de iPhone-app echt in blijft. Dat vind ik uh, leuk om te zien, want ik word er steeds uitgeknikkerd. Het is nog, toch nog steeds een probleem, waar jullie het ook uh, eerder al een beetje over hadden. Oké, okay, dus zoek en vindt, Nou, dan moet ik daar toch maar even nader naar kijken en contact met haar opnemen. En kijken of zij daar toch ook mee kan leren werken. Uh, het tweede vraag die ze stelde, dat is ook een hele leuke. Uh, dat ging over een NAS-systeem. Dat is een soort systeem waar je uh, je muziek mee kunt besturen. En zij vroeg zich af of daar een toegankelijke versie voor was. Dat je je muziek kon besturen vanuit je uh, iPhone. En Ik weet het eerlijk gezegd helemaal niet. Ik ben niet zo'n muziekgek, maar misschien dat hier onder jullie wel muziekgekken zijn die dat gewoon wel weten. Dus de vraag is, is er een bestuurbare muziekstreamer, een NAS of uh, ander ding, die je vanuit een app vanaf je iPhone kunt besturen en die toegankelijk is uiteraard. Ik uh, denk dat het zou kunnen door middel van thuisdeling... Als je dat aanzet, dan kun je via je wifi alle muziek die op je pc staat via je iPhone beluisteren. Dus ik heb geen idee of je daar ook andere dingen mee kan besturen. Maar je kunt dan dus wel alle muziek die je voor hebt en die niet per se op je iPhone staat, wel via je iPhone beluisteren. Oh sorry, was ik misschien niet helemaal duidelijk, Tom? Wat zij vroeg is, je hebt tegenwoordig van die muziekinstallatiesystemen die je vanaf je iPhone kunt besturen. En uh, het merk wat zij daarvoor noemde was QNAP. Q-N-A-P. Ze wist dat daar een, uh, een app bijgeleverd werd. Maar de vraag is of die toegankelijk is en of iemand daar ervaring met dat soort systemen heeft. Dat thuisdeel is overigens wel prachtig. Dat ben ik heel met een je eens. Ja, handig voor Apple TV en zo. Dirk mag Echt, vliegt eruit. Ik weet overigens dat het merk Sonos, dat maakt toch hele mooie spullen op, uh, op dit gebied. Ik zal gewoon eens voor de gaan rondkijken of we daar wat in kunnen vinden. Ik switch even terug naar de volgende vraag. Nou, van Sonos weet ik dat het uh, met de voice-over te doen uh, is. Want uh, Sjaak van Neutinchem die heeft uh, met Anneke de Sonos. En uh, volgens mij doet hij dat, uh, nou ja misschien niet helemaal. Want Sjaak ziet natuurlijk nog wel. Maar uh, doet dat uh, denk ik voor 80% op... Uh, voor iets over zou je eens willen vragen, Bruno, uh, hoe toegankelijk dat ding is, want Sonos is inderdaad wel echt een heel erg mooi spul op dit gebied. Ik zal het eens uh, precies aan hem navragen. Dankjewel, Dan gaan wij verder naar de volgende en uh, Bruno zal er wel mee terugkomen. Nou, dat was een vraag van Astrid Veldman over het springen met de videoplayer. maar dat komt straks aan de beurt. Uh, ik weet niet of Gunther erbij is. Hij zal vast uh, anders deze podcast van horen. En mijn vraag was of zijn agenda vraag voldoende was beantwoord. Nou, Daar komen we een andere keer wel op terug. Bonnie had dan een vraag staan over de uh, uh, uh, uitnodigingen bij de agenda. Daar zou ik, uh, dat zou ik uitzoeken, maar dat heb ik helaas nog niet gedaan. Sorry, daar kom ik zeker op terug. Die blijft gewoon staan. En dan komt een stukje met vragen uit de chat. En ik dacht dat Robert, zag ik net dat hij uh, een vraag had. En ik ben naast aan het zoeken, maar ik ben hem even kwijt. Uh, misschien kun je hem nog een keer stellen, Robert. Ik kom er even tussen, Dirk, want volgens mij was er binnen iAsk ook nog een vraag gekomen. Ik zal even zo in mijn mailbox kijken van wie over het gebruik van pages op de iPhone. Heb jij die ook gezien? Ik heb de vraag van pages gezien en volgens mij ging dat over... Uh, het hernoemen van bestanden op pages, als ik me goed herinner. En het antwoord daarop is dat het gewoon niet kan. Op een iPhone. Ik weet niet hoe dat voor de Mac zit, overigens. Weet jij dat, mens? Kun je op een Mac wel met pages bestandsnamen hernoemen? Of bestanden zelf een naam geven? Dat is eigenlijk op de iPhone niet. Je kunt er alleen maar kiezen uit categorieën. En als je een leeg document wil hebben, dan moet je de categorie leeg kiezen. En dan worden je documenten gewoon respectievelijk leeg 1, leeg 2, leeg 3, leeg 4, etc. Hoe zit dat voor de Mac? Uh, op de Mac kun je gewoon um, uh, een naam geven aan een document. En eventueel ook nog een andere uh, hernoemen, zeg maar. Uh, via de iPhone kan je aan pages ook een naam geven. Dan moet je gewoon uh, doen net alsof dat je labelt. Dus we hebben dat getest... Uh, er was uh, ergens een vraag rond. En uh, ik kan dus gewoon de naam veranderen door de labeltechniek te gebruiken. Dus met twee vingers, tikken tweede maal vasthouden en gewoon her... Ja, ik kom er even tussen, want nu weet ik weer wat ik niet moet vergeten. Uh, misschien is dit voor iedereen wel bekend. Maak je gebruik van een Bluetooth-toetsenbord om je iPhone te besturen... dan kun je met voice-over schuine streep, voice-over slash... ...in het labelscherm uh, terechtkomen. Ja, en wat ik uh, wou vertellen, dat is, je kan gewoon uh, door de labeltechniek... ...blijkbaar was ik er niet tussen, maar gewoon door de labeltechniek... ...kan je met de iPhone uh, de pagenaam veranderen. Dat was wel doorgekomen, uh, Daniel. Is dat alleen op de uh, iPhone, Daniel? Of wordt hij dan ook veranderd als je hem uh, bijvoorbeeld aan iemand mailt? Uh, dus we hebben pages en uh, ja, de vraag werd gesteld, kan je van naam veranderen en uh, mailen, dat is iets anders. Uh, maar als je hey, waarschijnlijk de pagina doormailt, als die al veranderd is, zal die de naam ook al veranderd doorkrijgen natuurlijk. Vermoed ik, ja, hier ben ik bijna zeker. Nou, dat zou echt geweldig zijn. Ik zal er eens naar kijken, want ik dacht dat het label alleen maar intern op de iPhone was. Maar het zou fantastisch zijn als dat uh, het geval was. Ik pik even de volgende vraag. Het is wel alleen op de iPhone, hè? dat bedoel ik. prioriteit, dat was namelijk over die schermafbeelding in de, uh, of ik bedoel de, um, hoe noem je dat, uh, die screensaver, die uh, schermgordijn, zoals dat uh, mooi in het Nederlands noemt, uh, die, uh, of je daar ook een visueel dingetje voor, een filmpje of een fotootje kan plaatsen. Nee, dat kan volgens mij niet. Eh... Uh... Want die functie is echt een voice-over functie om uh, het voor blinde mensen mogelijk te maken. Omdat de iPhone langer meegaat voor het, qua energiegebruik. Wat dat laatste betreft vraag ik me of dat echt zo is. Ik denk dat het meer bedoeld is om mensen uh, zeg maar, uh, niet mee te laten kijken. Daar in ieder geval uh, in aanleg voor bedoeld. En dat hij dan mogelijk ook nog een energiebesparing zou opleveren, is natuurlijk meegenomen of dat echt zo is. Want uiteindelijk moet dat scherm op een of andere manier natuurlijk wel actief blijven en gevoelig blijven. Dus ja, ik weet niet of dat met dat licht van doen heeft. Ja, uiteraard is dat ook zo Bruno. Dat, dat helpt natuurlijk ook zeker mee. Uh, Oké, okay, zijn er nog meer dingen die... Uh, hier gevraagd, gezegd of anders eens moeten worden, anders gaan we door met de volgende en dat gaat over Blink Magazine. Ik heb uh, die search-it gezocht en dit wordt. Zoek, 1, installeer. Ja, dus dat is de app search -it, uh, Met ch-it aan elkaar. En uh, ik kan die ook demonstreren, maar ik denk niet dat er vandaag tijd voor is. En anders zet ik dat op mijn site. Doei doei. Oké, okay, dankjewel. Gaan we nu verder met Blink Magazine. Blink Magazine is een uh, initiatief van Nancy Rening, mijn collega Bartimeus. En dat is een site die voor blinde en slechtzienden gebouwd is met heel veel informatie over van alles en nog wat. En uh, waar dus ook... Uh, door mensen zelf artikelen geplaatst kunnen worden ik zou er zeker eens kijken het uh, url is www.blinkmagazine en dat is MAGAZ-I-N-E.nl. en onlangs heeft ze daar een aantal toevoegingen gedaan uh, er zijn uit allerlei uh, internetbronnen zijn er stukken iPhone-kennis bij elkaar gegaard, dat kunnen fora geweest zijn, dat zijn cursusaantekeningen geweest, dat zijn artikelen, ge artikelen geweest, die zijn bekeken op uh, hoe goed ze zijn en hoeveel kennis ze bevatten. En de dingen waar gewoon echt goede antwoorden bij stonden of andere goede zaken, hebben we in een soort tips en trucs uh, doos gegooid. En daar is Astrid Veldman druk mee geweest. Die zijn gecorrigeerd. En ik heb daar zelf ook nog aan deel mogen nemen. En die dingen die zijn geplaatst op Blink magazine. Onder andere. En uh, ja, dat is denk ik een hele grote uh, bak van kennis. Waar we uh, ook steeds nieuwe dingen aan toevoegen. En ik ben vergeten om op te schrijven hoe je er exact kwam. Uh, Blink magazine en dan ging je naar... Nee, ik weet het niet meer. Ik vraag het even aan Nens. Nens, wil je even uitleggen op de site hoe je daar exact komt? Je bedoelt, uh, de, de, de tips die net toegevoegd zijn van de iPhone... ...die staan onder het kopje apps en dan de koppeling iOS, iPhone, iPad. Dus dat houdt in als je bijvoorbeeld dat met JAWS wil doen... Of uh, met je iPhone, dat je naar uh, blinkmagazine.nl gaat, daar met iPhone draai je de rotor naar koppen en dan ga je met je vinger één vinger snel op en neer, dan veeg je naar het kopje apps en dan veeg je met uh, één vinger naar rechts naar iPhone, iPad en met Jules of Supernova kun je met letter H kun je springen naar kopjes. Het tweede wat Nancy gedaan heeft is dat uh, ding vertalen over de um, sneltoetsen voor toetsenbordgebruik bij Apple. En die staat onder het kopje praktijk en onder de link sneltoetsen. Ga er zeker gewoon eens kijken zou ik zeggen en um, meld wat je ervan vindt. En dat kan ook eventueel bij e-ask gebeuren of onder de meeste artikelen staan ook dingen om te reageren ook als mensen site lastig, de site te lastig vinden, meld dat rustig, uh, want dan kunnen we kijken of we het zo kunnen herbouwen of Nancy kan dat dan kijken, die kan bouwen namelijk, of we uh, uh, het beter kunnen maken. Ton, het volgende punt is voor jou, dat zijn uh, batterijbesparende dingen. Hm, batterijbesparende dingen. Ja, nou, er zijn er helaas niet zoveel. Maar er heeft een tijdje geleden heeft een, een stukje gestaan op uh, macworld.nl. Er zijn meerdere van dat soort sites. Je hebt macworld.nl en je hebt dus ook macworld.nl. Ik, ik hou ze allebei zo af en toe een beetje bij. Ik moet zeggen dat macworld.nl iets professioneler overkomt. Maar dat is ook een kwestie van smaak. Die hebben een tijdje geleden een aantal... Uh, uh, aanwijzingen gegeven om batterijen te besparen. Nou, We hebben het net al even over dat, schijn, uh, uh, dat schermgordijn gehad. Je hebt gelijk, Bruno, dat het natuurlijk in eerste instantie zeker ook bedoeld is om mensen uh, niet mee te laten gluren. Maar ik heb uh, op het internet gezocht en toch ook wel gevonden dat dat zeker ook batterijbesparend werkt. Omdat ze ook al zeggen van wanneer je scherm uh, de, de, de, zeg maar de lichtsterkte van je scherm terugdraait de helderheid dat ook al besparend werkt. Op het moment dat het scherm dus helemaal geen licht meer hoeft te geven, zul je dat zeker ook merken in je, in je batterijverbruik. Uh, er zijn nog een paar dingen. Er zit uh, onder andere één bug in iOS 5 um, die uh, ook nogal wat batterijen vraagt. En dat heeft te maken met het automatisch omschakelen van tijdzones. Um, je kunt. Dat staat standaard aan. En dat betekent wanneer je uh, je over de aardbol verplaatst... ...je iPhone automatisch kijkt in welke tijdzone je bent... ...en daaraan ook de klok aanpast. Dat doet hij natuurlijk door middel van uh, de GPS-ontvanger... ...die uh, je in je iPhone hebt zitten. En het punt is dat um, iOS 5 veel te vaak die GPS controleert. En dat kost nogal wat batterijen. Uh, dat kun je... Uitzetten en dan moet ik even, zal ik zo even kijken. Want ik heb toevallig woensdag uitgezocht. Maar uh, gisteren uitgezocht. Maar ik ben het net weer even kwijt in algemeen uh, berichtgeving. Uh, nee, algemeen locatievoorzieningen. En dan onderaan de knop systeem. En daar staan een aantal dingen die te maken hebben met wat het systeem allemaal aan locatievoorzieningen wenst. Onder andere vindt mijn iPhone en nog een paar van dat soort dingen. En daar staat ook de automatische tijdzone in. En die kun je dus het beste uitschakelen. Dat scheelt je batterijen. Um, een van de dingen die ook heel veel batterijen vragen is de push functie. Push houdt in. Dat je iPhone simpel gezegd eigenlijk constant uh, kijkt uh, naar de servers die je allemaal hebt aanstaan, om het maar even zo te zeggen. Die willen namelijk uh, van alles naar je toe sturen. Denk maar eens aan je e-mail, denk maar eens aan Twitter, denk maar eens aan nou, van alles en nog wat Facebook. Iedereen wil pushen, die wil dus zo snel mogelijk zijn spulletjes die hij voor jou heeft naar je iPhone sturen. Dat betekent dat als je push aan hebt staan, je iPhone regelmatig gaat kijken of er iets te pushen is. Ook dat kost veel batterijen en ook dat kun je uitzetten en eventueel omzetten naar Fetch. Fetch is een iets ander systeem, doet bijna hetzelfde, maar kan dat gecontroleerd doen. Je kunt dan opgeven hoe vaak er gefetched ge ge moet worden. Aan de andere kant is het ook zo uh, dat wanneer je uh, een appje dat normaal niet gebruik maakt van push... Uh, uh, ingaat, Hij natuurlijk op dat moment zijn gegevens gaat ophalen. Uh, ik heb wel gemerkt dat het wat scheelt. Ik heb het nu weer aanstaan om te kijken of dat me inderdaad veel batterijen gaat kosten. Een ander uh, dingetje dat um, nogal wat bij batterijen vraagt. Dat heeft met dat zoeken met spotlight te maken. Zoeken met spotlight, dat, dat vind je, dat zoekscherm, links van je eerste thuisscherm. Als je dus op je eerste scherm zit en je veegt dan nog uh, met drie vingers naar rechts... dan kom je op het, uh, op het zoekveld uit en daar kun je dan uh, van alles in je iPhone zoeken. Dat zoeken met Spotlight, dat is eigenlijk ook als je op je iPhone bezig bent... constant bezig met uh, het indexeren van alles wat je op je iPhone doet. Uh, Windows doet dat trouwens ook. In Windows kun je dat ook uitzetten. En uh, in Windows kost dat... Natuurlijk geen uh, batterijen, misschien wel als je uh, op laptop draait, maar in ieder geval kost dat in Windows bijvoorbeeld uh, wat processor tijd. Je merkt dat ook in de, in de disk accessor die er gedaan wordt. Er wordt aangeraden als je batterijen wil sparen om ook uh, in aan instellingen uh, spotlight een aantal van die functies, dus waarnaar gezocht en naar gekeken wordt tijdens het werken, om die uit te zetten. Uh, zeker als je dus nauwelijks gebruik maakt van die spotlight functie. Dan kun je daar het beste alles uitzetten. Dat scheelt je ook batterijen. Uh, dat is op dit moment zo'n beetje wat ik verzameld heb. Maar er zal ongetwijfeld nog meer komen. Oké, okay, fijn om te weten. Um, voor de mensen die die spotlight zo gauw eventjes niet kunnen vinden. kunnen ook nog extra op mijn thuisknop drukken. Zodat ze in thuis scherm zitten want dan ga je ook weer in de Spotlight. Ja, maar Ton bedoelde, nee. bedoelde volgens mij de instellingen van Spotlight. Maar die Spotlight is op zich wel een, een mooie optie hoor als je uh, dat regelmatig zoekt. Want je kunt daar ook opgeven bij die instellingen in welke volgorde dingen doorzocht moeten worden. Je kunt uh, bijvoorbeeld zeggen nou, je moet niet in mail zoeken maar wel in notities en in muziek. En je kunt daar ook apps mee opstarten, documenten mee openen. Het opstarten van apps dat is soms wat lastig, want je moet de originele naam gebruiken. En de originele naam hoeft niet de schermnaam te zijn. Dat is Soms uh, zijn het gebruikt men als originele naam vaak Engelse namen en dan wordt er een Nederlandse schermnaam gepresenteerd. Oké, okay. uh, zijn hier verder nog vragen of opmerkingen over batterijdingen? Ik kan er nog één ding aan toevoegen, maar daar hebben we het vorige week al over gehad. Dat is, uh, um, s'nachts als je uh, toch geen telefoon wil uh, krijgen op je mobiel, de vliegtuigmodus aanzetten. Dan gaan dus uh, alle zenders uit en dan uh, betekent dat dat je iPhone dus maar heel weinig stroom verbruikt. Oké, okay. okay, dankjewel. Nou moet jij echt je, je video doen hoor, want anders blijft dat weer liggen. Dan moet je ik heb een deel gemist hoor, dus het kan zijn dat je al uh, geroepen hebt, dat het niet kan. Maar kan jouw voeding uit, Dirk? Want jij maakt nogal uh, uh, bromgeluid. Sorry, dat is mijn externe harde schijf, die bromt ook. Ik dacht dat ik een kwaliteitslaptop had, maar dat valt me een beetje tegen. D Dank je dat je het uh, even geroepen hebt. Oké, okay, nu ga ik een stukje doen over video. Het is maar een kort stukje over hoe het dom dus het valt allemaal wel mee. Dus ik lok even de Hoppa. Oké, nog twee maand. Ik wou. Net. 50%, 25, 40%. 25, 40%. 25%. 20%. Ook okay, even wat harder zetten, juist. Instellingen. Oké. Okay. Uh, het bekijken van video is nu altijd hartstikke leuk. Dat kan zowel op YouTube als bijvoorbeeld op de uitzending gemist Ik pak de laatste even. En. ehm um... De videoplayer is heel goed toegankelijk gemaakt. En het leukste daarvan is, of een van de leuke dingen daarvan is, is dat je ook door je video heen kunt springen. Nou, dat wil ik graag even laten zien. Legen, hoofdletterlijk. Dat is de. Beginscher, klok. berichten, een nieuw onderdeel. Sociaal map, bestanden reizen map, amusement map, 7ups. Amusement Map, 7 As. Ik heb er een amusement staan. Notities. Amusement Map, 7 As. Amusement. YouTube. Video's. Muziek. Gemist. Gemist. Uitgelicht. Context. Pak even nieuw. Ik word gewoon gemist uitgegooid. Dan is het bent. Je vindt je misgemist. Gemist. gemist. Uitgelicht. Context. Tweede poging. Uitgelicht. Twee nieuw tab. 2 van 5. Pak een nieuw tab. een en gaan we naar rechts vegen. Vandaag, vrijdag 2 maart, NOS Journaal, OS Journaal bekijken. Uitgezonden op vrijdag 2 maart, 14, 60 minuten, Omroe, MOS, MOS Journaal, NOS, Boek en IJ bekijken. Uitgezonden op vrijdag 2 maart, 12, 25, 10 minuten, Omro, EO, Knop, MOS Journaal bekijken, Koffiemats bekijken, NOS de Factor bekijken, NOS Journaal, Max bekijken dat op vrijdag 2 maart dat lijkt me leuker 40 20 nee nee dubbeltikken Max gaat weer gaan trainen op vrijdag 2 maart 9 aangelegd correct plan no. Je kunt de, de Scoos dames nemen vandaag train je video stilzetten door twee keer te tikken met twee vingers en probeer dan een jaar en hem ook weer starten met dubbel tikken met twee vingers. Ik loop dit scherm even door. Begin. Links. Linksboven heb je een gedeeltenknop. Ik veeg naar rechts. Trekpositie. 14,4 seconden van 14 minuten 38 seconden. Dat is Laat de trekpositie. Wijze grote video. Scherm volledig. Daar kun je de video op scherm zetten. Trek. Knop. Speel af. Knop. Volgende trek. Speel af. Volgende trek. Sommige video's zijn in tracks verdeeld, dan kun je dus tracks uh, heen en weer springen uh, en um, starten en stoppen met de speelaf en de stopknop. Volume 81%, laat pas mij. Ja, Dat volume blijft altijd een beetje raar bij die iPhone en ik denk dat dat door de voice-over komt, want je leest er verder in Fora helemaal niks uh, bijzonders over. Maar zodra je die voice-over aanzet, dan heb ik soms het gevoel dat hij die, die volumes door elkaar heen haalt ofzo. En dat was dit scherm. Ik doe hem nu weer starten. Arme mensen zijn Arjan. Hij is opgeleid. Ik zoek nu even de trekpositie op. Trekpositie. 36,2 seconden van 14 minuten 48 seconden. Aanpasbaar. Dat hij aanpasbaar is betekent dat je om te beginnen met een één vinger snel erboven kunt vegen. En wat heb je als hobby? 51,2 seconden. Van 14 minuten 38, 56,2 seconden. Van 14, minuten, van 14 minuten 38 seconden. Uh, nee. Dus op die manier kun je er doorheen stappen. Maar met een streamingfilmpje is het natuurlijk wel zo dat je kunt nooit verder stappen dan dat hij al geladen is. Maar wat ook kan, en dat werkt niet bij alle filmpjes, het is mij nog niet helemaal duidelijk voor welke wel en welke niet, is het volgende, als je hem dubbeltikt en vasthoudt aan de linkerkant, dan kun je heel rustig het ding naar rechts bewegen en daarmee kun je snel springen door een filmpje heen. Ik kijk of deze film dat doet. Ik start hem weer. Ik doe hem dubbeltikken en vasthouden de laatste met één vinger op de linkerrand. Hij zegt dat doorlopen en nu ga ik schuiven. Dus laten we maar stel beginnen. Dit zijn de boodschappers voor vandaag. En heb ik nu natuurlijk een filmpje. Heel interessant. Vind je wel. Voorgetrokken. Nou heb ik een trekpositie. De... 60 seconden. Trekpositie moet wel actief zijn. 38 seconden. Scrubben met hoge snelheid. En nu, nu ga ik schuiven. Je moet wel he heel langzaam schuiven. Nu laat ik hem los. Dus op die manier kun je dus met hoge snelheid door het filmpje heen spoelen. Maar wat je ook kunt, is als je je vinger heel rustig recht naar beneden trekt, kun je ook naar halve snelheid spoelen en dan heb je een stuk meer ruimte om uh, door een filmpje heen te lopen. Nou, dat wil ik even laten zien. En de lengte van je filmpje is in feite bij hoogschoenen de breedte van je iPhone. Dus dan moet je wel heel voorzichtig schuiven als je een langere film hebt. Maar ik vind dit wel eigenlijk bij Verna de meest mooie uh, filmspeler die ik ooit gezien heb. Ik geef de mic even weer vrij voor vragen of andere dingen. Ja. Eén uh, aanvulling. Ik heb hier Apple TV. En dat is erg leuk qua video's en YouTube en andere leuke dingen zoals uitzending gemist en zo. Uh, ik weet niet of jij daar iets mee doet, Dirk. Maar uh, mocht er belangstelling zijn, dan zou ik daar volgende week iets over kunnen roepen. Want uh, het is uiteraard voor zo'n toegankelijk het apparaat en alle thuisdelingen en Airplay-functies. Uh, dus misschien is dat een leuk. Voorstel is bij deze aangenomen. Ik zet hem voor volgende week op de lijst. Nog andere opmerkingen? Ja, wat het scrollen betreft, het is natuurlijk een beetje willekeurig. Hè? Je hebt niet zo'n idee, uh, als jij bijvoorbeeld één onderwerp in een uitzending gemist, uh, bijvoorbeeld uh, pakken uh, kassa en er is iets over, uh, over uh, de Apple uh, de nieuwste Apples. Uh, waarvan je denkt, oh daar wil ik wel even iets over horen. Dan is het toch allemaal een beetje willekeurig, want je hoort niks terwijl je scrolt. Dus en je, misschien ziet en zien die iets, daar heb ik geen idee van, maar je, je hoort niet waar je bent. Dus je hebt eigenlijk toch nog niet zo'n idee van wat ben ik nou aan het doen. Maar dat geldt natuurlijk altijd als je aan het cue'en aan het, uh, bent, ook in Winhem. Uh, je weet nooit precies waar je bent. Uh, dus het is een kwestie van even vegen, even luisteren, weer even doorgaan. Zo, uh, zo uh, ja, dat, dat geldt. Dat is niet specifiek iets voor, voor dit appje en voor de iPhone. Dat zul je altijd met doorspoelen of terugspoelen in, in een media uh, tegenkomen. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Uh, eigenlijk Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is: van je kan bijna niet bepalen bijvoorbeeld in een daisy applicatie of, of kun je nog zeggen van ik wil per 30 seconden of per minuut of hè, dan heb je meer overzicht wat je aan het doen bent en dit voelt voor mij allemaal vrij willekeurig ja dat kun je hier ook wel een beetje uh, de bovenste is uh, snel spoelen dan is dus de hele breedte van je iphone is uh, de tijd van het filmpje de onderste is een kwart snelheid dan is de hele breedte van je iphone uh, ...een kwart van het filmpje geloof ik... ...en de middelste is de halve snelheid. Het zou overigens leuk zijn als... Uh, ...ze die filmpjes zo indelen dat je die... ...sprongen van vorige en volgende track... ...kunt gebruiken om onderwerpen te springen... ...wat Bruno net zei bij een stuk van Kassa. Oké... Okay. Uh, ...ton... Uh, ...een stukje over internetradio... ...heb je dat uh, rond kunnen krijgen? Nou, daar valt eigenlijk niet zoveel... Uh, ...aan rond te krijgen... Um, ...om de dodenvoudige reden dat er uh, duizend en één uh, appjes zijn die dat uh, al dan niet kunnen... ...kijk maar eens bij, uh, bij Daniel op de website, dan zien, vind je er al een hoop. Daarnaast heeft ieder zichzelf respecterend radiostation zijn eigen app. Hé, uh, hey, er gebeuren rare dingen. Ja, ik ben er nog. Um, ik weet niet of het begin van uh, mijn verhaal is ge, uh, gehoord... Um, dat betekent dat Radio 1 heeft er één, Radio 2 heeft er één, Radio 508 heeft er één, noem allemaal maar op, ze hebben allemaal hun eigen apps. Uh, een van de eerste dingen die ik ben gaan doen toen ik mijn iPhone had, uh, was omdat ik toch ook regelmatig uh, veel reis uh, en ik dan graag naar de radio zit te luisteren, ga ik gaan zoeken naar een, uh, een, een, een app die voor ons uh, redelijk bedienbaar was en die mij ook uh, uh, iets bood waar ik mee uit de voeten kon. Um, ik kan ze allemaal wel doornemen die ik heb gehad uh, en weer weggegooid. Uh, maar degene waarop ik ben blijven hangen is TuneIn Radio. TuneIn schrijf je T-U-N-E hoofdletter I-N aan elkaar en dan spatie radio. Zij hebben ook een website www.tunein.com. Daar vind je ook allerlei informatie over wat ze doen en wat ze kunnen. Uh, zij adverteerden destijds al met uh, een... een, een, een een, uh, zeg maar een, uh, een database van ongeveer 30.000 radiostations. Uh, ze hebben inderdaad heel veel. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar zomer hier in de tuin zat in het zonnetje. En dat toen het uh, halve uh, Stadion naar beneden kwam. Ik ben toen in dat appje gaan zoeken naar Radio Enschede. En nou, ik vond hem ook nog. Dus dat vind ik voor zo'n uh, buitenlandse appje wel heel erg goed. Dat zelfs alle lokale radiostations uh, te vinden zijn. Um, ik zal even iets van het appje laten horen, dus ik zet even de mic vast. Oké, okay, als het goed is staat hij nu vast. Klok. Agenda. Vrijdag 2. contacten. Navigon. Grip, GPS. 9000 Tuning radio. Wat zo? Tuning radio. Um, dit appje is wel in het Engels, maar dat hoeft niet echt een bezwaar te zijn. Uh, als ik onderin kijk, heb ik de knoppen voor de verschillende tabbladen. Dat zijn geselecteerd die presets. My presets. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Je kunt een station opzoeken en uh, als je uh, denkt van dit wil ik vaker beluisteren, dan zet je het in je presets. Daarnaast de knop browse, dus dat is uh, zoeken. Gaan we zo even naar kijken. Recordings. Dan recordings. Ik heb de betaalde versie uh, en die heet TuneIn Radio Pro. En uh, dan kun je ook uh, iets wat je hoort opnemen. Uh, dat kun je later terugspelen. Ik heb nog niet gevonden of ik dat um, uit mijn iPhone kan halen. Want het appje heeft geen um, uh, file transfer zoals uh, andere apps dat binnen iTunes wel hebben. Wat mij wel is opgevallen, ik zat een keer voor de grap, ik dacht laat ik het eens proberen, dus er was een nummer bezig, een, ik weet niet meer welk stuk muziek, doet er ook niet toe. En uh, ik tikte recordknop in en achteraf ben ik gaan luisteren, en toen bleek dat hij het hele nummer had opgenomen. Dus uh, dat heeft blijkbaar toch te maken met het feit dat dit appje buffert, uh, de bufferlengte kun je ook instellen. Dat is heel handig als je een, een, niet zo'n uh, snelle internetverbinding hebt, dan maak je de bufferlengte groot en dat houdt in dat hij eerst een deel van, de, van de, zeg maar het geluid gaat binnenhalen van de stream en pas na, als hij uh, bijvoorbeeld 20 of 30 of 40 seconden binnen heeft, dan pas gaat spelen. Dat betekent dat... Hij wel iets achterloopt hè, als je dat uh, zou doen uh, ten opzichte van, van je hebt de radio erbij aanstaan hoor je dat ook. Maar mocht er dan even geen, geen uh, datatransfer zijn dan gaat hij niet hikken dan blijft hij toch bij. Uh, en het vierde tabblad is settings daar kun je van allerlei dingen instellen. Uh, er zitten ook uh, nog wat options in een radiostation zelf wanneer je een station hebt gekozen. Uh, en uh, dat station zendt zijn uh, spulletjes goed uit via uh, wat we RDS noemen, Radio data radiodatasystem. Dan kun je ook nog op je iPhone zien welk nummer op dat moment draait of welk programma er bezig is en hoe lang dat nog duurt. Uh, binnen uh, een radiostation op dat scherm vind je ook nog een knop Options. Daarbij kun je een playlist opvragen in die options als die er al is. Maar, en dat vind ik wel heel erg handig. Um, je kunt daar ook een stream kiezen. Dat betekent het volgende. Uh, Internetradio, nou, zoals iedereen hier denk ik wel weet, wordt gestreamd. Dus dat wordt als het ware uitgezonden voor het internet door het internet. Dat gebeurt met een bepaalde snelheid. Dat noemen ze de bitrate van een stream. Hoeveel bits per seconde er vanuit de zender naar jou wordt toegestuurd. Hoe meer bits, hoe beter de kwaliteit. Hetzelfde dat je hebt met, met mp3's. Een uh, heleboel radiostations hebben verschillende streams. Hele hoge, met een hele goede kwaliteit, cd-kwaliteit. Of hele lage, die gaan dan een beetje klinken alsof je op de oude middengolf zit te luisteren. Je kunt in dit appje ook de stream kiezen. Dat kan dus heel, heel handig zijn als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je wil naar Radio 1 luisteren en je hebt een hele lage internetverbinding. Uh, uh, uh, dan kun je, uh, als hij maar niet wil spelen of uh, steeds loopt te hikken, uh, binnen uh, dat station gaan kijken naar de options en dan een lagere stream kiezen. En jongens, ik heb dat vorig jaar in Frankrijk geprobeerd en het werkt echt. Ik zal eens even naar mijn preset gaan. Het jongekustimule geselecteerd. Die presets, dan Eén van vier... Geselecteerd. Die presets. Top. 1 van 4. Oké. Okay. Edit. Klopt. Bovenin. Edit. daar kun je dus uh, van alles met je presets doen. Die presets. Koptext. Mijn presets is de koptext. Geselecteerd. Top. 1 van 2. Top. 2 van 2. Um, ja, dat zijn twee knoppen die nu niet meer gelabeld zijn, want er is een nieuwe, uh, nieuwe versie. Het eerste is stations, de eerste tab. Uh, en de tweede tab is numbers, want je kunt ook zoeken naar nummers. Dan gaat hij het internet afzoeken naar een bepaald nummer. Dus als jij bijvoorbeeld uh, Blackbird van de Beatles wil horen, dan ga je naar de, de browse knop, naar het browse tabblad en je tikt in uh, uh, Blackbird en dan... Gaat hij ook natuurlijk stations vinden die zo heten. Maar hij vindt dan ook nummers die zo heten. Radio Villa Vepero. We zullen hem eens aantikken. Die knop. knop. De terugknop bovenin. vrouwenliefhebber. Ik bedoel... En daar is hij. Nu ga ik even het scherm aflopen. Nee, absoluut Ik zal hem even stoppen. Volume. 100%. Onderaan heb ik een volumeknop. Stop. En een stopknop. Stop. -knop. Zo, die heb ik nu even uit. Back, knop. Bovenin de backknop. 198.9. Nu moet er ook nog de frequentie waarop die zit. Remove from presets. Remove from presets. Dus als je hem weg wil hebben. Het nieuws van alle kanten. No. Skip back 10 seconds. Ja, dat is ook leuk. Skip back 10 seconds als je denkt van hé, hey, dit item vind ik wel leuk, maar ik heb het niet helemaal gevolgd. Dan tik je hier een paar mal op en dan gaat hij gewoon weer opnieuw beginnen. Options. Knop. Dat is de options knop. Het nieuws van alle kanten. Heel High. Speaker high, dat was uh, in het begin wat, uh, toen uh, de nieuwe update kwam, wat uh, problemen mee. Als je hierop tikt, dan gaat je iPhone helemaal op zijn zachtst. Dus hadden we hadden hem beter speaker low kunnen noemen. Maar als je er weer op tikt, dan komt hij weer. Record. Grijs. Dat Grijs. is de recordknop, maar hey, ik heb hem nu gestopt, dus dat doet hij niet. Skip Grijs. En knop, play, knop. En de playknop. We gaan even, na even het van naar de options. Radio 198.9. Report dat probleem. Report the problem. You may also like. To stream. En view schedule. Ik pak even de stream. Listening options. Listening options. Now playing. Dat als je daarop tikt, dan gaat hij gewoon weer terug naar Radio 1, waar je dan ook zat. Spelen een verticale lijn. 192 kbps mp3. 97% betrouwbaar mp3. Nou, ik weet niet of je het hebt kunnen verstaan, want hij staat een beetje snel. Ik zal hem even... Volume. Spreeksnelheid, 25%, nou. Spelen verticale lijn 192, kbps MP3, 97% betrouwbaar, MP3. Spelen verticale lijn 160, KBPS WMA, 91% betrouwbaar, Windows. WMA, dat is dus een Windows manier van audio streamen. Spelen verticale lijn 64, kbps A, 94% betrouwbaar, A... Aak, dat is uh, meer iets van uh, Apple. Spelen verticale lijn 32 ABPS aak 91% betrouwbaar. Aak. Ah. Spelen verticale lijn 32 ABPSW, maat 92% betrouwbaar ten Nou, als ik hier op tik, dan zou hij dat dus ook moeten doen. En dan zou ik een vrij Knop. behoorlijke slechte kwaliteit moeten krijgen. Vooralsnog uh, gaat hij die stream helemaal niet afdraaien. En uh, dat zou je altijd zien met een demo. Daar is die. Ik weet niet of het te horen is, maar ik heb ook uh, rare piepjes en zo. Dus deze stream is... Volume stop. Die doet het wel, maar uh, nou ja, dus niet echt mooi. Um, ik wou het hier even bij laten. Ik bedoel, ik denk dat het wel duidelijk is dat uh, ik uh, heel erg blij ben met dit appje. En... Er zijn er nogmaals uh, gezegd een heleboel meer en, en iedereen uh, zal waarschijnlijk zijn eigen favoriet hebben. Maar ik heb deze gekozen juist vanwege de mogelijkheden om een andere stream te kiezen en vanwege het grote aantal radiostations. Dat was het even. Oké okay, Tom bedankt. Wat ik uh, niet zeker weet of je dat genoemd had en wat ik zelf heel mooi bij de TuneIn Radio vind is dat je, als je aan het zoeken bent, bijvoorbeeld uh, via By Location, um, dan kom je eerst in de werelddelen en dan in de landen en zo. En ook al die tussenlijsten kun je in je presets zetten. Dus je kunt dus ook de lijst van alle Nederlandse zenders in preset zetten. Of um, de lijst van, van uh, cabaretzenders of de lijst van jazzzenders. Dus je kunt zowel lijsten als... Um, echte zenders in die preset kwijt. Dan hebben we nog een stukje over... In, uh, wat er ter tafel komt. Dus uh, als iemand nog wat leuks heeft... wat aardig weet te melden... of een uh, leuk appje tegengekomen is. We hebben gisteren een uh, demonstratie... van een collega gehad over een appje... wat je kunt gebruiken. Dat heet Money You. Uh, en daar kun je heel makkelijk... Als je zegt, ik wil bijvoorbeeld uh, 100 euro per maand sparen, laten uitrekenen hoeveel dat dan over vijf jaar is. Het was heel erg toegankelijk en uh, die mevrouw was er erg blij mee, die spaart denk ik heel hard. Mijn vraag voor de chat, is er nog wat leuks uh, te melden? En... Uh, zou men het leuk vinden als wij de mensen van Apple vroegen... of zij uh, wat over de toegankelijkheid van iPad 3 willen gaan zeggen... zodra die uit is in een volgende uh, chatroom, in de volgende vragenuur? Dirk, even over de tuning FM. Uh, dat raad je dus wel aan of niet? Omdat je die presets of uh, bij die lijsten kon maken aanmaken. Dus raad je hem volgens mij wel aan hè? of niet? Want ik uh, maak er ook uh, regelmatig gebruik van. Um, ja, dat, uh, om Apple uit te nodigen, of tenminste, ik weet niet wie je dan, bij, wie je dan moet zijn, dat, dat lijkt me heel erg uh, gaaf. Ik heb dat een beetje voorgebakken bij de mensen van Apple en we kunnen, uh, als we gerichte vragen hebben, uh, mensen van Apple in, de, in het vragenuur krijgen. Uh, ik raad het overigens wel aan, Robert. Ik, ik weet niet of het de mooiste app is hoor. Ik ken ze lang niet allemaal. En wat Tom al zei, er zijn er verschrikkelijk veel. Het kunstje zal dus wel niet zo heel erg moeilijk zijn. Maar juist dat je of zenders of uh, tijd uh, gedurende je zoekpad naar die zenders ook al die lijsten uh, in de preset kunt zetten. Ja, dat vond ik erg mooi. Ja, uh, klinkt allemaal heel mooi. Ik heb nog iets anders. Uh, ik heb... Ik had eigenlijk de vorige keer begrepen dat we het ook zouden hebben... maar ja, een uurtje is maar een uurtje... over uh, alternatieven voor iTunes. Nou, uh, ben ik vanmorgen op de site van Daniel geweest... en uh, via die site heb ik het uh, appje... Uh, hoe heet die zo Phone Drive opgehaald. Daar heb ik twee vraagjes over. Het is dus een appje waarmee je via wifi... ...buiten iTunes om uh, bestanden, uh, mp3's, foto's, video's, maakt niet uit, teksten... Uh, ...van en naar je iPhone of iPad kunt krijgen. Dat werkt allemaal heel goed. Ik heb er twee vragen over. Uh, in, ik had een beetje de suggestie opgepikt, maar dat zal wel niet terecht zijn... Uh, ...dat je in de hele uh, iPhone of de hele iPad zou kunnen kijken... Ik zie nu alleen maar één een, een folder en ik kan er een paar bij maken. Maar bestaande folders die erin moeten zitten, die zie ik niet. Die zullen waarschijnlijk wel afgeschermd zijn. Vind ik op zich niet heel erg, want het werkt toch wel zodanig leuk dat ik van plan ben om iTunes voor het synchroniseren. Uh, van muziek en dergelijke niet meer te gebruiken. Maar wat ik wel lastig vind. Maar misschien is dat mijn onwetendheid en mijn ongeduld. Dat ik eigenlijk alleen maar bestand voor bestand kan kopiëren. Ik kan dus geen uh, mappen kopiëren. Uh, ik, en ik kan ook niet een aantal bestanden selecteren en die in één klap overzetten. Aan Daniel misschien de vraag of daar toch een mogelijkheid voor is. Oké. Okay. Um, ik, de, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb dat ook allemaal mee, met je mee zitten spelen en ik heb ook gezien dat dat lukt. En uh, ja, als, het niet, uh, als je niet alles kan selecteren of zo, hmm, ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar het werkt wel, zoals jullie zeggen. Maar of je alles kan selecteren en zo en, en mappen volledige mappen kunt kopiëren, dan weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja. Jammer dan. Uh, ik, ik, vind een, uh, ik vind het in ieder geval een leuk appje, dus uh, bedankt voor het uh, erop attent maken, want ik had dat zelf nooit gevonden. Er zijn meer van dergelijke soort apps. Wat ik van PhoneDrive weet is dat je er inderdaad wel muziek op kunt zetten, maar volgens mij kun je geen muziek van, uh, op je iPod op die manier synchroniseren toch, Ruud? Of dacht jij van wel? Het blijft allemaal binnen PhoneDrive. Ja, dat was dus mijn eerste vraag, uh, want ik, ik uh, had de illusie dat ik dus ook in, bestaande, in bestaand materiaal op de iPad zou kunnen kijken en daar misschien dingen zou kunnen weggooien of verplaatsen. Dat is dus niet het geval. Het is gewoon een, een speciaal gebied binnen dat geheugen. Daar kun je uh, naar hartelust mappen aanmaken, uh, deleten en wat is meer zijn. Maar wat er al via iTunes ingezet is, dat zie je niet. Ja, klopt. Dan omschrijf je het goed. Apple schermt dat echt uh, bijzonder af altijd. Dus je kunt uh, eigenlijk alleen maar via iTunes kun je spullen op je iPod zetten. Als je je uh, iPad of je iPhone jailbreakt, Dan zullen er wel andere methodes zijn hoor. Ik ken wel een programma dat heet uh, iPhone Explorer. En dat kan het wel. Dat is een pc programma waarmee je op je iPhone kunt kijken en daar zie je wel allerlei mappen. Wat ze daar wel zeggen van wees bijzonder voorzichtig met het verwijderen van spullen, want je weet nooit wat je verwijdert. Die dingen hebben vaak geen achternaam, dus ben je dan een link aan het verwijderen of de echte mp3 of een andere verwijzing. En uh, misschien dat je twee dingen door elkaar haalt. Je hebt phone Drive, dat is een uh, applicatie op de iPhone en je hebt PhoneDisk en dat is een applicatie op je pc en daarmee kun je wel uh, mp3's uh, rechtstreeks naar je iPhone knippen en plakken. Ja, dat wou ik, uh, dat je dat, want dat wou ik ook net inderdaad dat even noemen. Um, dat is wel een betaalprogramma je moet het uh, kopen en ik heb er even mee zitten spelen en ik vond, uh, het was wel toegankelijk met JAWS, maar heel soepeltjes verliep dat ook niet, moet ik zeggen. Nou, ik heb dus inderdaad Phone Drive, overigens ook een betaalde versie, kostte 79 euro cent, tel uit je winst. En hij werkt dus echt. Uh, het is wel grappig. Uh, hij werkt uitsluitend via wifi. Hij geeft je een IP-adres. Dat moet je in Internet Explorer op de uh, adresbalk invoeren. En dan kom je als het ware op de pagina uh, waar uh, die map op je iPad of je iPhone staat. Maar uh, nou ja, zoals Dirk al zei. Het, uh, de rest van het materiaal is niet te bekijken. Ja ik ben zo'n zanigert. Ik vind dan dat ik daar controle over moet hebben. Het zal wel onzin wezen. Maar ik vind dat ik gewoon uh, moet weten wat waar zit. En ik moet het ook kunnen weghalen of verplaatsen of wat dan ook. Maar dat is mijn tik hoor. Ah, dat zou dus via foondisks of... Uh iPhone Explorer zou dat moeten kunnen. En ik dacht dat PhoneDisc, meen ik, 10 dollar kost. Maar dat weet ik niet zeker. Dus dat is die PC applicatie. Die is overigens nog wel iets toegankelijker dan uh, iPhone Explorer. Want iPhone Explorer kan ik alleen maar met de JAWS cursor bedienen. Of met de breienregel uh, rondlezen. En met cursorrouting klikken op tabbladen en zo. Als je daar met tab rond gaat uh, tabben. Dan uh, vind je niet zo heel veel. En volgens mij staat die phone disc ook in het rijtje van apps bij iTunes. Dus als je naar de naam van je iPhone gaat, doortapt naar apps, daar een spatie geeft, dan een heleboel tapjes dat je al die uh, keuzerondjes voorbij bent, al die tablaatjes als het ware. En dat je in die boomstructuur komt... Of in die lijst komt van appjes waar je bestanden heen kunt brengen. Wat we ook toen met de deze spelen gedaan hebben de vorige keer. Of dat hebben we in ieder geval genoemd. En um, ik dacht dat PhoneDrive daar ook stond. En als je dan op PhoneDrive een tab geeft. Dan heb je een toevoegknop. Als je die een spatie geeft. Dan kom je in zo'n uh, bladersysteem van Windows. En daar kun je zeker wel geselecteerde bestanden uh, versturen. Maar dan moet je hem met een kabel eraan vasthangen. En ik denk ook wel dat die kabelverbinding uh, sneller is overigens dan je wifi. Maar dat weet ik niet. Ja, nee, die, die is sneller. Maar ik weet niet hoeveel sneller die is. Ja, dat is inderdaad een uh, leuke uh, toevoeging. Uh, een van de helpteksten suggereerde het ook. Dus het zal inderdaad wel kloppen. Ik heb, uh, nou ja, ik heb hem net een paar uur uh, erop staan. Dus uh, ik moet daar nog verder mee experimenteren. Maar het is een leuk ding. Andere programma's in diezelfde sfeer. Ik doe even los. Even kijken. Pak ik even mijn telefoon erbij. 48 nieuwe onderdelen. Statie. Ik tel Worden. opnavels. Voor de tickets. Nou, niks. Voor de man. Spreek 5. 5. 5. 5, 5, 5, 5 20%. Nee, cijfers. procent. zijn wel meer zijn wel meer van En bestandsachtige dingen. vet, vet, vet, vet, Bestanden. vet, bestanden op. vet, Bestanden. Bestanden. Phone drive. Nou, die phone drive hebben we net gehad. Dropbox. Dropbox, dat is, nou, die neem ik aan dat die bekend is. Dat je gewoon kunt synchroniseren tussen je PC, uh, Mac of Windows PC en iPhone. Easy FTP. Easy FTP, dat is een FTP client voor je iPhone. Daar kun je dus mee inloggen op uh, FTP servers en uh, bestanden downloaden. En dat, dat gaat allemaal redelijk soepel. Superfiles. Superfiles. Dat is echt bedoeld om bestanden op te slaan op je iPhone. Dat is een beetje als uh, phone disk. Ze gaan alleen wat verder denk ik. Je kunt daar ook uh, bestanden zippen. Uh, zips uitpakken. RAS uitpakken. RAS maken. Uh, allerlei cloud dingen ondersteunen ze daar. Dus dat je bestanden in de cloud kunt opbergen. Een iDisk, dat is het ding van Apple zelf. Die heb ik opgehaald, maar heb ik nog niet zo heel veel mee gespeeld. PhoneDrive geldt overigens als een van de meer stabiele uh, programma's. Als ik naar Superfiles kijk, die klapt er nog wel eens uit. Of dan kan ik er niet bijbestanden. Dus als ik zelf spullen op de iPhone zet, doe ik dat ook, ook inderdaad via PhoneDrive. Het is weer net uh, vier uur geweest. We zijn er dus een keer doorgekomen wat mij betreft. Zijn er nog dingen die jullie... Uh, ...graag een keer besproken willen hebben of naast elkaar gezet willen hebben... ...zoals bijvoorbeeld navigatiesystemen of dit soort fileopslagsystemen... ...wat ze allemaal uitgebreider als voor- of nadeel hebben... Uh, ...dan kun je dat nu melden of dat kun je dan mailen aan eask.bartemeens.nl... ...of zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen... nou, ...behandel dat eens een keer hier of doe daar eens wat mee... Uh, laat het dan rustig horen. Beschrijf ze op en neem ze dan volgende keren mee. Die alternatieve iTunes werd uh, door Ruud uh, genoemd. Uh, ik had vorige keer bedoeld dat we daar eens een keer mee aan de gang moeten. Maar, maar dat is een behoorlijk uitgezoek. Ik zal hem liever even opschrijven dat hij niet aan de aandacht gaat uh, ontsnappen. Ik ben er in elk geval heel erg benieuwd naar. Want hoe minder ik met iTunes hoef, des te liever het me is. Ik moet zeggen, als je uh, er regelmatig mee aan de slag bent, dan valt het me wel mee. Ze hebben een wat andere manier van denken. En de, ja, je moet heel veel tabben. Dat is uh, ronduit waardeloos. Ik zie net een chat van Astrid binnenkomen dat we even moeten melden dat er giftcards met, ik meen te zien, 20% korting te koop zijn bij het kruidvat. Ehm. Um. Dat is mij even ontschoten. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Dan misschien ook nog maar even de mededeling dat vanaf morgen in het voormalige Heersgebouw aan het Leidseplein in Amsterdam... ...de eerste echte heuse Apple Store van Nederland opent. De eerste 4.500 klanten die schijnen daar uh, een t-shirtje te krijgen... En ze beloven ons allemaal hele mooie dingen. We mogen alles bekijken in alle rust. En ze kunnen overal uitleg over geven. Dus het zou heel aardig zijn om eens te testen of dat ook voor uh, de voice-over is. En bovendien uh, is het ook nog eens een keer, schijnt het dat dat Marge ergens opgepikt, de grootste Apple Store ter wereld. Dus nou ja, uh, we hebben weer iets uh, bijzonders, moeten we dan maar zeggen. Inderdaad, ik hoorde dat gisteren ook op de radio. Want er wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed. Ik heb begrepen, als ik het goed zeg, uh, wordt er in de loop van deze dag, maar dan zou je even in de radio of in de tv gids moeten kijken, op Nederland 3 uh, aandacht aan besteed. Publiciteit kun je niemand of van Apple wel overlaten wat dat betreft. Ik las ook nog iets aardigs van de week ergens. Dat uh, ze zijn in de buurt van de 25 miljard downloads in de App Store. Qua, ik meen alleen al apps. Dat kan ook de totale App Store zijn en Apple gaat de 25 miljard te download gaan ze uh, een App Store kaart geven van 10.000 Amerikaanse dollars. Dus download met z'n allen en iemand heeft mazzel. Ik laat de chat nog ongeveer een minuut open en dan is het wat mij betreft open voor vandaag en komen we uiteraard volgende week weer terug. Ja, misschien moet ik nog even die, die search it. Ik heb die hier klaargezet eigenlijk, die stond klaar. Misschien kan ik die in één minuut demonstreren. Uh, ik zet die gewoon aan. Uh, we gaan. We uh, gaan in het invoertekstvak iets invullen, bijvoorbeeld uh, Bartimeus. b a r t Voilà, we drukken op enter. En dan, dat bedoel ik dan als je dus met uh, Google het search doet, dan, dan moet je zoveel keren van uh, links naar rechts vegen om resultaten te hebben en van, om van het ene resultaat naar het ander te gaan. Zodanig dat je bijna eelt op je vingers krijgt, dit voorkomt het. Dus. De specialist voor, en de specialist... voilà, voor een nieuwe ding. ...contact met Bartimeus, Bartimeus... ...zoek van... Ba ...werken bij Bartimeus... ...werken in een inspirerende... ...en afvullende vacatures... ...en werken bij Bartimeus... Voilà, dus dat is een hele goede. ...want uh, googelen, dan moet je... ...twintig keren naar rechts verigen... ...voor naar het volgende onderwerp te gaan... ...hier veeg je ene keer... ...en krijg je alles in een blokje. Oké. Okay. Dankjewel, Daniel, nog op de valreep. Dat klinkt inderdaad als een... Uh, ...een stoere app, ja. Um, zijn er nog anderen die zich nog wat bedacht hebben wat het melden waard is. Robert, ik zag dat jij met een laptop op Supernova, op een laptop met Supernova, nou wat wilde zeggen, maar dat gaat denk ik niet lukken. Want uh, je bent niet te verstaan. Je bent denk ik te zacht met de microfoon. Nee, er was alleen maar uh, ruis, geen enkel graantje geluid. Dus uh, de microfoon doet het helemaal niet, uh, Robert. Oké, okay, Robert, dat kun je van de week dan nog uh, rustig proberen. De chatroom is altijd open. Dus zoek iemand anders om dat dan ook nog even samen te testen. Of mail een van ons of dat we even mee willen testen. Dan wil ik iedereen weer hartelijk bedanken. Het is tien over vier en om de podcast niet al te lang te maken uh, wil ik afsluiten voor deze week. Ik vond het weer hartstikke leuk en ik heb er weer een hoop van opgestoken. Ik hoop jullie ook. En wat mij betreft uh, een fijn weekend en een zonnig weekend. Ik zag eindelijk, eindelijk 11,2 graden hier op de thermometer en zon in de tuin. Dus daar werd ik heel erg blij van. Goed weekend en tot volgende week.